Het is twee uur, Jeroen aan met het NOS-journaal. In de Amerikaanse staat Florida is oud-generaal Norman Schwarzkopf overleden. Schwarzkopf is vooral bekend vanwege de Golfoorlog begin jaren 90. Tijdens die oorlog was hij de commandant van de geallieerde strijdkrachten. Hij was een van de bedenkers van operatie Desert Storm... waarbij Irak werd gebombardeerd en het Iraakse leger uit het bezette Koeweit werd verdreven. Tijdens de Golfoorlog gaf hij geregeld persconferenties... waarbij hij de bijnaam Stormen Norman kreeg.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 Hartelijk welkom bij een Nachtzuster. Een nieuwe aflevering vol vragen en antwoorden. En een programma dat wordt samengesteld door jou. Is uh, eigenlijk heel eenvoudig als je rondloopt met een vraag, misschien al heel lang en misschien sinds kort, waar je zo'n 1-2-3 het antwoord niet op kunt vinden. Dan bel je even naar 0800-1121 of je stuurt een mailtje naar nachtzuster omroep, Of je twittert eventjes naar apenstaatje Nachtzuster. Of je neemt een kijkje op de chat. Die is te vinden via www.omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan even de chat aanklikken. Allemaal mogelijkheden om je vraag te stellen. Maar je moet het natuurlijk wel even doen. En het is ook altijd zo leuk dat als je zit te luisteren en je denkt van... goh, ik weet het antwoord op die vraag. Dat je dan hetzelfde doet en dan het liefst even bellen. Dan spreken we elkaar even van mens tot mens. 0800...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 Ze helpt me bij het drinken van wat water. Als oh, het er blijft even bij me staan. Nachtsusster, waar moet ik zonder jou beginnen? Nachtsusster, ik brand van binnen. Nachtsusster, doe iets aan mij. Nachtsusster, waar ben ik zonder al je zorgen? Nachtsusster, haal ik de morgen? Nachtsusster, doe iets aan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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, brand van binnen. Nachtzuster, doe iets aan de baan. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, al ik de morgen? Nachtzuster, doe <middels>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 Nachtzuster, wat moet ik zonder jou beginnen? Nachtzuster, ik brand van binnen. Nachtzuster, doe iets so, pijn. Nachtzuster, wat ben ik zonder al je zorgen? Nachtzuster, haal ik de morgen? Nachtzuster, doe iets van de pijn. Nachtzuster, Nachtzuster, Nachtzuster, auw. Iets van de pijn. Nacht oh, oh, oh. oh, oh, oh. Leuk beentje is dat. Doe maar, ze. het liedje heet Nachtzuster. 0800 1121, dat is het nummer dat je kunt bellen met al je vragen en je antwoorden. Henk, goeienacht. Ja, goeienacht. Hallo. Of goedemorgen eigenlijk, hè? Nou, zeven over twee. Ik vind midden in de nacht, maar je bent al wakker. Ik was nog wakker, ja. Ik heb wel een vraagje dat ik uh, eigenlijk al heel lang mee loopt... en wel eens op verschillende wijzen gesteld heb... maar waar ik uh, nog nooit een goed antwoord op gekregen heb. Nou. En dat is als je op de snelweg rijdt... dan heb je van die hectometerpaaltjes. Ja. En uh, die gaan elke 100 meter geven die aan. Hè? Ja. En uh, dan als je dan op de A12 van Utrecht... richting Arnhem, richting Duitse grens rijdt... Ja. Dan heb je op een gegeven moment bij Veenendaal... dan zit je bij 91.1. 91, 91. <laughs> ja. En dan, of tenminste 91-1 en dan ga je... Verder in het volgende De meter behalve is dan ineens 101, 2. Nou ja. Dus met andere woorden, we zijn 10 kilometer weg. Oh. En die zijn aan de andere kant, als ik dus terugrijd, precies 1, dan uh, gaat het van, ja, laten we zeggen 101, 2 naar 91, 1. Wacht even hoor. Oh ja, van 101, 2 naar 91, 1. Ja, dus dat klopt wel aan 12, allebei de kanten weer. Kan ik 102, 2 en 102, 1 zetten? Oh, dat oh, maar wacht even. Ja. Nee, nee, nee, maar ik bedoel, uh, die 10 kilometer is weg. Het is nou weer een jaar of vijf geleden dat ik daarheen, maar... Oh. De, die, die, of nou 91 of 92 is, dat weet ik niet precies. Ja. Maar dan gaat hij wel over op 102, zeg maar, op 101 of op 102. Dus ja, 10 ergens kilometer. om en nabij. Maar, ja. 10 kilometer is gewoon weg, zeg maar. En je kunt daar niet zeg maar, links afslaan en nee, even nee, 5 nee, kilometer mag... heen en weer? Nee, ja, je mag heen en weer rijden natuurlijk. Ah, nee, maar ik bedoel, je, de, de, de, er is, de, zit daar niet een loop in de weg? Nee, nee, natuurlijk niet. De, ja. eigenlijk de weg van, uh, van uh, bij Arnhem vandaan richting Den Haag, de A12. Ja. En die is 150 kilometer als ik bij de grens ben, maar uiteindelijk is die dus 140 kilometer... Ja, want dat is natuurlijk niet helemaal, uh... Misschien hey, dat 10 ze... En kilometer is, ja, dat, uh, die hangt eigenlijk in de lucht. Misschien dat ze financiering hebben gekregen voor, uh, Wat was het? 140 kilometer? 150 kilometer? Ja, ik weet het niet. Maar... En dat ze stiekem maar 140 hebben aangelegd... en dat ze die, uh, die 10 kilometer, die, die kilometer, financiering... Die hebben. Ja, of, of ja. gewoon nodig hebben gehad, hè. Dat zal het wel geweest zijn. Goh. Nee, maar het, het klopt in ieder geval niet. En ja, normaal klopt, uh, kloppen die hectometerpaaltjes uh, erg goed. Maar hoe weet je dat, Henk? Want ik, ik, ik let altijd gewoon op de weg... in plaats van dat ik uh, de hectometerpaaltjes aan het tellen ben. Ja, nou ja, als je 23 jaar die weg rijdt... dan zie je dat op een gegeven moment, hè? Oh ja. Dan zie je op een gegeven moment wel... Uh, ja, waar is afslag 2 en die is bij 91, 2. En dan kijk ik, hè, wat? Ik zit hier op 102, dan... En dan heb je ook zo'n mooi wegrestaurant. Dus ja, als je oh, ja. daar wel eens even stopt om wat te eten, dan zie je dat wel. Dan gaat het je opvallen en dan denk je het iedere keer. En, en ja. even, even voor mij, want uh, uh, namen en uh, rugnummers nog even één keer. Uh, het was de A12. A12 bij Veenendaal. Ja. En dan, uh, nou ja, zeg maar, de, van, van Arnhem af gezien, dan gaat hij van de 101 naar de 91. En <laughs> van... Utrecht afgezien gaat hij van de 91 naar de 101. Ja. Dus die 10 kilometer zijn puur. is niet verdwenen. Nou. Dus wie weet dat iemand daar een antwoord op heeft? Ja, dus de vraag is: heeft iemand die 10 kilometer gezien? Ja, dat, dat is de vraag. <laughs> We zijn tien kilometer kwijt. Ik vind het een prachtige vraag. Ik ben benieuwd of iemand het weet. Je weet het niet. Het is tien over twee. Misschien is er iemand met kennis van hectometerpaaltjes wakker. 0800-1121. Ik ga mijn best doen. Oké, okay, succes. Bedankt voor de vraag. Ja, dag. dag. Ja, dat zal je maar opvallen inderdaad. Dan gaat het je was zitten. Dat kan ik me heel goed voorstellen. 0800 -1 -1 Eén. Anne, goeienacht. Oh, Trudy. Ja. Jaan? Goeienacht. Goeienacht, Trudy. Oh, nou, moet ik het anders gaan leggen? Ja, dat is de bedoeling. Ja. ja. Uh, nou, en ik hang is... aan je lippen. <laughs> ja, hangt <aan> de lippen. <laughs> Nou, degene die ik net aan de telefoon had, moest me al steeds onderbreken. Oh, ik is... snapte het wel Oh, nou, nou, begin bij het begin. Nou, uh, ik ben op zoek naar een. Een programma, of tenminste, ja, ik begin alweer verkeerd, een brain train voor mensen die Alzheimer hebben of dementie. Ja. Uh, dat is een, een, een, ja, een apparaat en daar, daar zit een quiz in. Uh, ja. Van vroeger, muziek, quiz en weet ik veel wat allemaal. En dan kan je op allerlei levels kan je daar je geheugen in trainen. Ja. En daar ben ik naar op zoek. Maar je weet dat het bestaat? Het bestaat. Ja. Uh, maar dat kan alleen op de dagbesteding. Ja. Daar hebben ze zo'n ding staan. Zo zeg maar een soort televisie is dat. En dan kan je uh, er zelf op drukken met je vinger. Dan hoef je verder, want ze kunnen vaak nog maar één ding. Je kan niet de hand en de coördinaties. Dat klopt allemaal niet meer zo. Maar dat is heel makkelijk. Je drukt met je vinger op dat toetsenbord op het beeldscherm. Ja. En dan wordt er vraag gesteld. Ja. En dat kan een muziekje zijn. En dan, nou, dan is dat een soort multiple choice. En dan moeten ze zeggen A of B. Ja. En dan train je op die manier uh, je geheugen. oké okay. Zo'n apparaat is hartstikke duur. Iets van 3000 euro of zo. ja Maar volgens mij moeten we ook... Ik heb al op internet zitten zoeken, maar... Als ik nou een soort programma heb wat ik zelf op de te televisie kan doen... dan kan die het wel spelen. Ja. Want we hebben wel Nintendo's en zo, maar dat is allemaal veel te klein. Ja, oké. Okay. Nee, ik heb een beetje een beeld. Maar uh, uh, even kijken, want uh, het, het gaat om je man? Ja, mijn man die heeft Alzheimer. Ja, en die zit op de, op de dagopvang en daar... Nee, nee, nee nee, oh. nee, nee. Die is gewoon nog daar. Oh, hij zit daar niet, maar je hebt het gezien... Ja, we, we zijn daar geweest en we ah, hebben dat daar gezien. Oké. Okay. En toen zeiden dus ze van, nou, ik zeg nou, ik wil dat ding wel leen of kan je dat ergens huren? Ja, ja. Yeah. Nee, nee, nee, als u, als u er dan, als uw man ermee mee wil, dan moet hij hierheen komen. Ach. Ik zeg, ja, maar ja. ja. oké. Okay. En er zijn nog maar weinig dingen die die kan. En ja. dit is gewoon heel erg leuk. Ja, precies. Maar dat kan natuurlijk op je eigen televisie niet, want die is niet ingesteld op dat je nee, daar. Ja, dan zou ik het desnoods met mijn. Uh, ik, met een, ja, een beeldscherm van een computer, dat is ook weer te klein. Ja, oh, het moet dus een groot scherm zijn. Ja. Maar een, een, zomaar een computer of een televisie, daar kun je natuurlijk niet op, op uh, toetsen. Nee, maar dan zou ik hem daar wel kunnen in begeleiden, hè? Als, je, als hij het ook maar groot kan zien. Ja. Oké, okay, dus het belang is, dus eigenlijk ben je op zoek naar een soort spel om het geheugen van iemand uh, uh, met Alzheimer te trainen. Ja. En dan hoeft het niet per se dat ding te zijn. Ja, ik weet niet of je die dingen kan huren ergens of lenen of weet ik. Ja. Dat. ja maar ik bedoel. bedoel, als je, het wordt volksziekte nummer één volgens mij. Ja, dat gaat, uh, ja, ja, het komt uh, hoe ouder we ja. worden met z'n allen, hoe meer. Uh, met gebreken ook. Ja, ja, mijn ook, man of heeft toe. een jonge Alzheimer. Dus oh, jeetje. Ik ben oh, ja. niet eens oud voor. Nee, nee, daar zeg je zo wat. Ja. En, um, um, uh, ja, want het belangrijkste is dat het dus een groot scherm is. Want, want anders ja. dan zou ik zeggen, koop een iPad of iets wat erop lijkt. En dan heb je 7800 van dat soort dingen waarschijnlijk. Ja, maar dat werkt dus Dat is te klein. Ja. Poeh. Oké, okay, dus een... Want ik heb het met een Nintendo uitgeprobeerd, weet je wel. Die XL, die grote ja, Nintendo's. Ja. Dat is allemaal veel te klein. Ja, maar een... een, uh, een, uh, een uh, ja, ik, ik zoek, uh, ik zoek het alge de algemene naam voor een iPad. Want een iPad is natuurlijk één vorm, maar je hebt uh, een tablet. Ja, yeah, ja dat was en het. die is ook te klein. Een tablet is nog te klein. Dus ja. het moet nog groter dan... moet echt, zeg maar, ja... Een redelijk uh, beeld. Schrijven. Ja, precies. Oké. Okay. En, en daar dus iets op. Uh, en het moet een touchscreen zijn. Ja, dat is, dan is wel zo het. Dan zou je het zelf kunnen doen. Hè? Ja. De dingen die. die uh, ja, dat is niet heel veel meer. Maar dat, dat is nog een van de weinige dingen die die dan kan. Ja. En dan moet, een, dan moet het een training zijn. Maar dan ook nog met. Zo. Um, er soort... ja, zit daar op dat. Wat, wat ze daar op de dagbesteding hadden. Daar zit zo'n programma op van. Ik heb er ook niet veel verstand van. Maar hmm. dan kan je in allerlei... Uh, je, zeg maar je begint met één ster. En dat, dat is van een heel laag niveau. En dan kan je steeds een stapje hoger. Okay. Dus dan heb je een -quiz, een uh, Algemene kennis. Uh, geschiedenis. Uh, ja, een stuk of vijf, zes dingen. Zo. Okay. Maar werkt dat dan? Want de, vaak is het met mensen met Alzheimer zo... dat ze dat soort dingen gewoon nog wel weten. Ja, maar dat is juist ook het... En um, verbaal gaat hij natuurlijk ook achteruit. Dus het is ook heel goed om oh ja. je. Um, ja, laten we zeggen, als hij muziek hoort. dan vraagt hij: Goh, weet je nog wie dat is? En nou, ja. Je, dus dat soort dingen. Maar daar heb je niet de hele dag de tijd voor. Dus het is ook fijn dat hij iets zelf kan gaan ja, doen. Ik snap en dit het. is een van de weinige dingen die hij zelf kan. Ja, ja, ja. ja. Je ja. bent wel zo afhankelijk van een ander, hè? Ja. Ja, en dat is dan wel, dat is dan wel een, een, een naar idee dat dat bij uh, nou, dagopvang of, uh, of, of, of uh, bepaalde afdelingen uh, is. Dat waarschijnlijk standaard. Dan kun je het op, op dat soort afdelingen inderdaad spelen, maar thuis kan het dan niet. Ja, nee. nou, het is een duidelijke oproep. Je heeft, dus... heeft twee hobby's: dat is dan dat ene, uh, dat is, we hebben een duo fiets en dat is fietsen. Ja. Maar de tijd komt er nu aan dat het rot weer is en glad gaat worden. Ja. Ja, dan ben je toch thuis. En een krant lezen, dat lukt hem niet. Voorlezen doe je dan wel koppensnel en zo. Ja. Maar het is ook fijn als je zelf nog iets kan. Hè? Dat je zelf kan zeggen van ik wil nu even... Ja. En dan kun jij ook even zelf iets. Ja. Dat is ook wel eens af en toe fijn. Ja. Ja. Hmm. Nou, ik zeg uh, 0800-1121 en ik ga mijn best doen. Er is vast wel iemand die uh, in ieder geval ja, een stapje heeft. Ja, mensen trekken. die weten dat je die dingen ergens kan lenen of huren of weet ik. Ja, dat zou toch weet logisch dat zijn. Ik zijn. Ik geloof dat het iets van 3000 euro is. Ach, jeetje. Ja, dat schiet natuurlijk ook niet op. Ja. Nee. Nou, wie weet. Ik ga mijn best doen, Trudy. Oké, okay, alvast dank. Ja, jij bedankt voor je vragen. Jo. Goedenacht. <laughs> da. Dag. Anne? Nee, ook niet. Henk. Ah. Ja, met Henk. Hallo Henk. Goeienachtig, goeien zuster. Dag Henk. Uh, ik ben even de laatste mensen misschien op deze wereld die geen internet hebt. Maar ja. ik vroeg mij af rond de kerst. Met een paar mensen. Wat nou de betekenis is van die zender overigens niet mijn geliefde zender... O-nieuws betekent. De be O. Oh, waar dat vandaan komt? Ja, weet u dat misschien? Oh, dat is een goede vraag, Henk. Ik vind het overigens... Ik, ik mag u toch ook wel even complimenten geven aan Mark... waar ik duizend keer liever naar luister... Ja. van die populistische omroep. Misschien zal dat ook de betekenis zijn... van die walgelijke etenbevuilers. Nou dat zeg ik... Henk toch? Nee, ja, maar ik wacht even uh, reclame voor jullie maken. En, en andere reclame voor die gasten. Want ik zit zondag nacht altijd met de ergeren. Want ik ben een Radio 1-luisteraar. Ja. Ook al ben ik een simpele jongen, maar ik luister wel naar Radio 1. Uh, maar dat is toch verschrikkelijk. Maar maar, toch, wat meneer? is er op zondag? Is dat de echte Janne? Of is dat, uh... Ja, daar, dus ik zal het ook wel eens vader aan die meneer Jan. Ja, ik kan zijn naam niet eens uitspreken. Want oh, nou, nou, Nou, nou, nou, Henk. Nou, nee, nee, ik hou het netjes, ik hou het netjes. Ja, nee, ja, ja maar ze beetje, voorzien uh, toch, ze voorzien, ja, dat is altijd, zij ja, voorzien ze voorzien in een ja, vraag. Maar, ja. Nee, nee, nee, dat nee, het, is Jawel. Gewoon, het, is, het is puur uh, belletje trekken. Ja. Het is kinderlijk, uh, nou goed, maar, maar toch, ik ben toch nieuwsgierig, ja, misschien klinkt ik dat een beetje, uh, een beetje raar, maar toch nieuwsgierig naar de naam, uh, wat, wat dat betekent. Ja, ja ik ik zit er ook over, de, want ik, ik, volgens mij als je gepound bent... Ja, nou ja, ik ben niet zo modern. Maar wat, wat nee, maar gepound, dus uh, ge, ja. p o -E -E als je dat bent... Dan ja. ben je op een bepaalde manier, en niet in de maling genomen... Maar op een bepaalde oh. manier ge, ja, te, te, ja, te pakken genomen, zeg maar. Ja, een beetje, een beetje op, op je... Nou, dat zegt mij nog... Uh, dat zegt mij alles over die hondroep. Als, als zo'n naam dat nou echt betekent, dan... Uh, ja, dan hoef je er ook niet meer naar te kijken, eigenlijk, hè? Nou ja, ik weet het niet. Ja, dat is ding, toch? Ja. Ja, oké. Okay. Nou, Max is veel, veel uh, plezieriger... en daar zit geen sarcastische ondertoon in. Ik vind en, uh, ook... Wat, alles van Max is veel plezieriger. Dat is ook zo... Precies is wat je get. En niet <laughs> dat, dat dat sarcastische ondertoontje en die verschrikking... Maar met kerst moet je vrezen op aarde hebben... En, maar goed, het, het is, nou, ik, ik wil meer een compliment aan Max geven dan aan die gasten van Poli. Maar toen was toch even benieuwd wat daar de betekenis van was. Maar ja. misschien heb jij het nu al uitgelegd. Ja, ik weet het niet. Ik weet niet misschien is het ook wel een, uh, is het andersom dat zij het zo genoemd hebben. En dat het dus, uh, dat zou wel knap zijn dat het in redelijk korte tijd ja, gewoon een uitdrukking geworden ja, is. Ja, ze zijn heel ingenieus daar hoor. Want ze zijn, oh jee, die rakkers <laughs> daar, die zijn zo ingenieus met alles. Die rakkers? ja. <laughs> Ja, die rakkers. Ik hou het heel netjes, maar ik heb de verschrikkelijk uikelaar. Ik zit me zondagmiddag ja. altijd. Ik bel hem zelfs op ook. Want joh, wanneer ga je van die eten af? Oh, en dat vinden ze vast ik... heel vervelend. Nou, nah, tuurlijk. Nee. Niet, is... nee. Wij zijn, zijn gekkies. Wij zijn als gekkies die bellen. Want we hebben altijd uh, tien minuten, hebben we nog leuter of zo. En dan ga je ook uh, echt bellen. Dan ga je ook dan bijdrage leveren aan het, het programma. Ja, die man zit alleen maar anderhalf uur te schreeuwen, te blaren en te gillen. Populistische uh, uh. rotzooi, VVD, en, uh, GroenLinks en uh, sociale werkplaatsen zijn niks. Ja, ik ga nu een beetje, maar ik, ik, mijn, mijn, mijn, nou ja, ik sta eenmaal te tillen dan, weet je wel. En dan uh, die vent gaan toezeggen, Wil. Schijn uit het uit en ga wat anders doen. Maar hij is zelf een harde werker. Hij is geen harde werker, maar hij staat in Wijnhammen met een jammer weer. Ik andere even aan spelen. Henk! Ja, Henk. Ja. Want nou, vind je het zo stomme, ondertussen geef je een samenvatting in mijn verder zo rooskleurige, gezellige, gezapige programma. Dat is van ja, wat er ja, gebeurt. Nee, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Je moet gewoon op zondagavond, moet je gewoon, lekker, zet je een oude aflevering van Nachtzuster aan. Ja, nee. Een beetje zo. Gewoon radio 1 naar nou, woord luisteren of zo, vrijdagmiddag. Ja, dat, precies. Dat, dat is radio 1 niveau. maar Een simpele Rotterdams jongen als ik, die wil gewoon naar een normale. Nag is nog wel, maar ook gewoon andere programma's luisteren. En niet naar die gekke, maar toch ben ik benieuwd naar die naam. Ja, pound. Dan kan ik er nog meer erg. als je weet wat het echt betekent. Ja. 0801121. Is... Dankjewel, Henk. Is goed, vertig nacht. Hetzelfde dag. dag. Nou, dan zijn we al goed bezig. Twee, uh, drie uh, vragen waarvan ik toch de hoop dat er een oplossing gaat komen vannacht. Dus uh, als je zit te luisteren en denkt, van, nou, ik weet het wel, bel dan even naar 0800 1121. Anne? Ja. <laughs> ja. Hallo, Anne. Hallo. Ik heb een simpele vraag. Oh, nou, dan houden we het kort maar krachtig, zeg het maar. Ja. Waarom steken we met nieuwjaar eigenlijk vuurwerk af? Oh ja. Ik was namelijk huisdier en die zijn er doodspank van. Echt waar? Zit Coco in de gordijnen? Nou, met die knallen van tegenwoordig wel. <laughs> en de hond ook. Ja, ik vind het... Ik hou er ook niet van. Ja, je mag het niet zeggen, want het is... We gaan met z'n allen weer 75 miljoen de lucht sturen straks. Ja, ongelooflijk. En het ziet natuurlijk grotendeels prachtig uit, maar dat... dat Keiharde knallen. Ik ben... Ja, Coco, we ja, weten dat je er knallen, bent. Nu, ja, nu, je hand is nu stil. Ja, precies, die grijpt natuurlijk de kans. Nee, maar uh, uh, ja, waarom het is, ja, het is? Het is natuurlijk gewoon één grote viering. Maar ja. Ja, maar waar komt het vandaan? En ja. niet doen we dat? Want ik kan me niet herinneren dat het zo erg was. Echt niet? Nee. Ik wel. Oh? Ja. Ja, ik ben van 64. Ja, ik ben van iets later. Dat niks. Oh. Maar dan weten we in ieder geval dat het daar ergens is begonnen. Ja. Of je woont in een rustige wijk. Ja, inderdaad, ja. Dat kan ook allemaal nog. Nou, ik, uh, ik ga mijn best doen. 0800-1121. Het is een, inderdaad een, uh, een simpel te stellen vraag. Waarom steken we eigenlijk vuurwerk af met oud en nieuw? Ja, dacht ik ook. Dank je wel, Anne. Oké. Okay. Dag Coco. Doeg, doeg. Doeg. Paul. Hallo. Hallo, met wie? Ja, met Paul Wings je. Hallo. je. Dag Paul, hier. Paul, hallo. Hallo, ik had een vraagje en dat is een beetje... Een beetje misschien een beetje een kwaadaardig vraagje. Een um, kwaadaardig het, vraagje? Het gaat om de politie ja. in Nederland. Oh, hou um, um, Iedereen <laughs> wordt wel eens een keer aangehouden door politie. En ja. vaak word je aangehouden door zo'n kevertje... of zo'n, hoe het kevertje is een beetje ouderwet. door zo'n golfje met twee mensen. En ik ben ook eens dus aangehouden door een oudere man... In ja. een dikke Volvo. Ja. Ja, nu, nu lijkt het net alsof ik die de hele dag continu aangehouden wordt. Maar wat ik zo raar vind is dat je motoragenten hebt... en die opereren alleen als een soort ridders op zo'n duizend cc um, stalen ros, zeg maar. Ja. Daar heb ik altijd moeite mee. Want motoragenten geven meteen een bom. Ja. Die zullen nooit... Die zullen nooit uh, zeggen, wat heeft u nou gedaan meneertje? U was te laat. U was verkeerd. U heeft uw licht niet... Uh, u heeft uw richting niet aangegeven. Met, uh, met mensen die met z'n tweetjes zijn. Ja. En met oudere mensen. kan je altijd een deal maken. Nou, een deal maken is ook groter. Maar daar kan je mee in discussie. Maar een motoragent, dat zijn notoren. Mensen die uh, altijd met een slechte muur op een motor zitten. En nu had ik een vriend. Nu had ik een vriend. En die zei, ja, maar die mensen zitten niet voor niks op een motor. Dat zijn mensen... Er zijn twee wielen van afgepakt. Nou, dat nee. zijn mensen die vroeger in een korps zaten in een auto... en die konden met hun collega's niet overweg. <laughs> en die kregen problemen. En toen zei hun superieur, die zei, nou, wij kunnen je niet ontvangen. want je bent een ambtenaar. Haal je motorrijbewijs, dan dump je op een motor... en dan mag je in je eentje op stap. Misschien is het wel andersom. Misschien moet je voor een motoragent wel een extra opleiding volgen. Misschien zijn motoragenten wel beter opgeleid dan autoagenten... Maar misschien is het ook wel het uitschot van het korps. Maar ze moeten in ieder nou, eerst... geval een motorrijbewijs hebben. Ja, nou, maar dat kunnen ze gaan halen. En dat halen ze gratis op kosten van de staat. Ja. Natuurlijk in no time. Ja. Ik bedoel, als iemand een probleem heeft, een conflict heeft met zijn omgeving. Ja. Dan kunnen ze. Ja, een politieagent ontslaan is ook weer zoiets. Ja. Dan zeggen ze: Weet je wat je doet? Ga je motorrijbewijs halen. Dat kan intern, dat hoeven we niet moeilijk te doen. <laughs> je kan niet zakken. Je hebt je motor, kijk, ook van de staat. Auto van de zaak, weet je wel. En uh, je bent goed in je vak, maar je kan niet met je collega overweg. Weet je, we doen een dumpje op een motor. Maar dat reageren ze dan af op de mensen die uh, vergeten hun richtingaanwijzer uit te doen. Ik vind, Verge het, nou, ik vind, ik, vind word, het wel word, een goed idee. Gepakt, ik word ja. altijd meteen gepakt, uh, alsof ik iedere week een bon krijg, dat is niet het geval. Ik. Maar als ik de klos ben, dan is het altijd iemand op een motor. En dit is het altijd een jongetje van een jaar of dertig, die vindt dat die Karel en... Ken je Karel en de hele gast? Dat is een oude, ja. oude man ja. uit een 14e eeuw. Ja. Dit is Ivanhoe. Dit zijn kleine zwaantjes, noemden we ze in de 50s. Weet ja. Je wel? ja. ja. ja dat is mijn ja. vraag. Uh, ja. Moet je een extra opleiding hebben om op een motor te komen? Is het een elitekorps? Ja. Of is het juist het afvoerputje van de politie? Nou, dat ik vind mijn het een goede vraag. vraag. Dankjewel. Ik, ik ben een groot fan van je. Ja, maar ik kan nu niet meer uh, ik kan nooit meer een motoragent zien zonder dat ik denk van <lacht> zo, dus jij kunt niet met je collega's overweg. Nou, ik heb ben zelf geen agent. <lacht> nee, dat is waar. Nee, dan zou je, je richting aanwijzen niet zo vaak vergeten uit te zetten. Nee, nee nou, ik, ik ga op zoek naar een antwoord. De motoragent. Ja, ik, uh, je, je maakt een prachtig programma. Het is jammer dat het zo laat is. Maar ik ja. luister graag. Nou, ik zal eens kijken okay. of ik wat eerder kan beginnen. Ja. Ik ga luisteren. Okay. Dank je wel. Dag Paul. We Dag. Ik denk, ik draai een plaatje van de uh, Village People, YMCA. Omdat ik het idee had dat er een motoragent bij was en een indiaan. En een uh, uh, dat was het zo, de cowboy. En een, uh, zo'n bouwvakker met zo'n zo helm. Dan hebben we ze dus toch. Dan moet ik er nog één. Wat was nou de, de vijfde dan? Nou, ik weet het niet meer. Nou ja, Anyway, the village people en YMCA was dat... naar aanleiding uh, van de vraag van Paul... of een motoragent nou iemand is met meer opleiding of minder opleiding. En of het een agent is die niet met een collega samen door één deur kan... en dus dan maar in zijn eentje op pad gestuurd wordt. Ik vind het wel een mooie gedachtegang. Ik ben bang dat het verhaal niet waar is. Maar bel me vooral 0800-1121. Uh, even kijken... Uh, Henk wil weten waar de naam Ponius vandaan komt. Anne wil weten waarom we vuurwerk afsteken met oud en nieuw. Trudy is op zoek naar een soort systeem met een heel groot touchscreen om uh, te trainen als, uh, voor haar man die uh, Alzheimer heeft. Uh, met daarop dan een soort, zo, ja, een soort quiz uh, met, met, met vragen over geschiedenis of muziek, dat soort dingen. Dat, dat wordt dus gebruikt bij bijvoorbeeld dagverblijven uh, en zij vraagt zich af of dat systeem nou niet ergens te huur is. En uh, andere Henk die had het verhaal over de hectometerpaaltjes op de A12 bij de afslag Veenendaal. Van Arnhem naar Utrecht en van Utrecht naar Arnhem is opeens 10 kilometer kwijt. Dus weet iemand waar die 10 kilometer is. 0800-1121. Carla. Ja. Hallo. Goeienacht. Zeg het dus. Uh, ik wil allereerst tegen Henk zeggen dat hij uh, ook een knop aan zijn radio heeft zitten. Ik heb hetzelfde programma één keer een stukje gehoord. En uh, sindsdien zit ik op zondagavond. Die zend niet meer aan. Ja, maar ja, kijk, ik, ik Zondag... heb er natuurlijk baat bij. Maar wat luister je anders als je het lekker vindt als er een beetje gebabbeld wordt op de radio? Dan, dan zoek ik een andere zender. Eh, eh, of ik ga toch weer klassiek luisteren, Radio 4. Ja, maar anders, anders, er zijn genoeg popzenders en daar kleppen ze ook heel wat af. Ja, nou ja dat gaat. Ik durf het niet te zeggen, maar dan gaat het nergens over. Nee. Nee, ja, nee ik, ik, ik snap ik het eens. wel. Ik, ja. ik, ik, ik vind maar het Maar goed, zelf dan, anders, dan ja. denk ik één avond rust of ik, of ik neem een boek. Ja. Ja, nou ja, dat is, dat is, dat is de, de zeg maar iets positievere benadering van het probleem. Ja. Maar goed, ja. Goed. Eh, goed advies ik, hoor. Ik heb een voorzetje ja. voor Trudy. Ja. Uh, uh, ik heb in oktober in een snackbar in Emmen... heb ik uh, een, een... Ja, het was uh, naar mijn idee wel een klein tv'tje. Uh, dus niet een, een heel groot scherm... Maar er zat een jongetje van een jaar of vijf, zes uh, zat vragen te beantwoorden. En dan moest hij uh, uh, op, op vakjes drukken. En hij was er heel handig in. En ik had het nog nooit gezien. Dus terwijl ik op mijn kroket stond te wachten, heb ik dat uh, in oogschouw genomen. Ja. En ik neem aan dat een snackbar toch niet een apparaat van 3000 euro heeft staan. Nee, dus het, het, dat stond in de snackbar. Want het, het, daar sta je natuurlijk altijd even te wachten. En vroeger ja. had je daar van die fruitmachines dan. Uh, heel vroeger, ja. Ja, wat weet ik veel. Nou ja, dan werd je een beetje bezig gehouden. flippenkast voor mijn part. Maar tegenwoordig staat er in ieder geval in de snackbar in Emmen... dus een, uh, een uh, vraag-en-antwoord spelletje. Ja. Het, uh, het, het was het niveau uh, zeg maar van Dora, die yes, oh ja. kinderserie. Oh ja. Dus uh, waar is Wiebe de Vos? Achter de boom? Uh, of ja, achter en, de... Emma, en moeten ja. kiezen en plaatjes aan moeten vullen... Ja. Uh, uh, maar in ieder geval, uh, ja, is het een, het is uh, misschien een te laag niveau, maar uh, het is een bepaald niveau waar, is, uh, ja, uh, uh, zoek de dus zeven verschillen, dat soort dingen. En, en hoe zag dat, dat systeem waar het op zat dan eruit? Want... Ja, als een gewone uh, kleine TV. Ja, dus net zo groot als een uh, tablet of uh, een. Ze, ze, ze hebben uh, uh, bij de grootste kaartenier hebben ze ook vaak een een TV staan om kinderen bezig te houden. Ja. Ja. Met, met uh, Disneyfilms. Ja. Maar ja, goed, waar uh, nee, huur je zo'n dingen? Zo'n apparaat was het. Het is een gat in de markt om dat te gaan uh, verhuren. Nou, maar misschien uh, ja. Uh, winkels... Uh, ja, uh, je mag geen reclame maken. Nou, het is dus geen reclame hoor, dat ze uh, zo'n uh, dingen bestaan. Een bekende ja. speelgoedwinkel, Bart Smit. Ja. Uh, dat soort winkels uh, hebben misschien wel een idee. ja. Nou ja, het, uh, het brengt de zoektocht inderdaad weer ietsje verder. Dankjewel, Carla. Ja. En ik heb zelf nog een vraag. Ja. Ik heb al drie keer gedacht: nee, van, vanavond of vannacht niet. Ik, ik moet naar mijn bed. Ja. En iedere keer heb ik die keer geluisterd tot zes uur. Ja, dan dus <lacht> zou je zien dat je nu zeg maar om uh, tien over half drie in slaap valt. Ja? Nou, ik ben <lacht> nu nog redelijk wakker. Ja. Maar eh. Uh, uh, uh, want een paar, een paar keer terug, ik ben trouwens blij dat je weer beter bent. Ja, ik was mijn stem kwijt vorige week. Ja. Ik voelde ja. me op zich prima, maar ik was niet te verstaan. <lacht> ja, dat was heel dat verdrietig. Is een beetje lastig met ja. de radio. Ja. Ja, want anders ja. ben ik er gewoon dan neem ik 17 als printjes. Ja. Maar dat ging nu niet. Ja. Nee. Hij deed het prima, maar ja. uh, uh, uh, ja, jij bent jij. <lacht> ja, <lacht> maar goed, je vraag, Carla. Ja. Ja, kom met je ja, vraag. Een ja. uh, en paar keer terug, dat, dat wou ik zeggen, uh, uh, uh, werd er weer, en toen was je dat trouwens ook niet, werd er oh. weer over de kalender gevraagd. Oh, ja. En, uh, en toen dacht ik, ja, ik heb nog steeds een vervolgvraag op die kalender. Ja. Namelijk, we waren erachter dat uh, juli en augustus naar Julius Caesar ja. en, en, en ja, augustus uh, keizers... Uh, Romeinse keizers waren vernoemd. Maar ik ben zo nieuwsgierig. Hoe heten die maanden voordat ze naar die keizers werden vernoemd? Oh, daar gaan we de, weer. De rest, de rest van het jaar hadden we inmiddels in We geval. hebben alle maanden besproken, uitgebreid. ja. ja uh, alleen deze twee dacht ik. Hoe heten die dan voordat ze naar die keizers werden vernoemd? Ja. En ik ben nog digibeet, dus ik kan zelf niets op internet opzoeken. September, uh, uh, uh, september oktober. Uh, september tot en met december is ja. Uh, gevallen. Zept, ja, maar SEPT was dus, was dus zeven. Dat was de verwarring, Die hebben we allemaal al besproken. Maar dat was dus ja. ooit de zevende maand, SEPT. Ja? Ik, moet, ik moet altijd heel diep graven, want het gaat altijd een beetje op het Latijn... maar dat is echt lang geleden. Het is dus... 7, 8, 9, 10, ja. 11, maar, 12. Maar vroeger, want je zou dus zeggen dat uh, juli en augustus dus 7 en 8 waren... maar dat waren dus dan 5 en 6. Ja. Dus dat waren dan waarschijnlijk... Uh, uh, 6 en 6 dan? 5 kan ik even niet opkomen. Uh, Sektober en... Uh, uh, quattro, quattro, nou 0800-1121. Mensen moeten maar weer helpen. Want als ik ga zitten nadenken is voor niemand leuk. Dus uh, uh, Carla, ik ga mijn best weer voor je doen. Oké, okay, hartstikke en bedankt. En voor het geval dat je interesseert, volgens mij zat er ook een soldaat bij de Village People. Maar helemaal zeker weet ik het niet. Nou, ja, nee, ik heb dat niet meegekregen. Nee, een heel ander interessegebied. Nee, oké, okay, ja, maar voor de ja, mensen die daar nu over zitten te piekeren, volgens mij is dat wel Ik, ik, ik, ik op, zie he? vaag het, het plaatje vormen. Maar. <laughs> ja, uh, uh, ja maar, dat had ik dus ook, ja. Maar ja, de welke was dan. Uh, uh, de, wat zat er allemaal in? Nou ja, doet er ook niet toe. Dankjewel, uh, Carla. Oké, okay, goeie naam. tot de volgende keer weer. En wakker blijven ja. nu, hè? Ja, zeker. Oké, okay, doeg. Ik heb nog wat kaartjes te schrijven. Ach, echt? Maar ik krijg er ook een dan, hè? Ja, die, ik heb al gekozen welke. Echt? Ja. En, en welke dan? Nee, dat is een verrassing. Dat, dat ga ik nog zien. Dat ga je nog zien. Oké, okay, nou ik ga. Dat, het is uh, postbus 518 1200 uh, Astrid Marie in Hilfsum, hè? Ja. Oké, okay, dankjewel. Oké. Okay. Dag. Dag. Ja, dat vind ik zo leuk. Ik ben helemaal, ben ik, ik ben echt helemaal weg van die fotokaarten. Dat mensen, ik dacht dat het uit was, maar het blijkt juist weer helemaal in te zijn. Om een foto van je kinderen of je hond of weet ik veel wat met een kerstmuts op te bewerken. En daar een tekstje op te zetten en te versturen. Dus doe dat vooral ter attentie van uh, Omroep Max, Astrid Jong, Postbus 518 1200, Astrid Marjan in Hilversum. Uh, 0801121 1121 om verwarring te voorkomen is nog steeds het telefoonnummer. En Jasper? Hey Astrid. Hallo. Heb je de kerst overleefd? Nou ja, als ik nee zou zeggen... zou het heel ongeloofwaardig zijn, hè? Nee ja, goed. We hadden het over die Maya-kalender, Dat was dus echt een heel hot item. Ja. Ja. ja. En, en ufo's, bedoel. Uh, Maya, ufo... En... Ja, de stap van een Maya naar een ufo is vrij klein. Ja. ja Nee, maar ik heb een ik heb een oplossing en voor mensen die over piekeren die ufo's die die zijn gewoon gestuurd door een andere planeet die hier gewoon uh, net zoals wij in de mars ja ken je mars ja ik ja mars. dat is heerlijk ja je hebt ook nuts je hebt snickers ja hebt, uh, jasper ja maar goed die dat zijn zonders die naar onze aarde zijn gestuurd... om te kijken hoe het, eraan, hoe, hoe, ja. hoe het, hoe het aan de hand is. Ja. Maar mensen zijn nog steeds uh, een beetje sceptisch over ufo's. Ja. Maar ik, ik, ik vind dus dat we gewoon in 2013 moeten we openstaan voor de... Voor de, de ufo. Externe, wat? Openstaan voor de ufo. Nee, dat vind ik ja, dat is unidentified, maar ik weet gewoon waar het vandaan komt. Het komt van een andere beschaving die gewoon... Ik bedoel, wij sturen naar Venus ook een, uh, een zonde. Ja. In ieder geval, uh, ik weet niet hoe lang... Uh, al 30 jaar volgens mij aan de gang. Ja. En die, die, die zijn steeds zijn signalen terug. Waarom, uh, waarom zou een andere beschaving tien lichtjaren verderop... niet tien jaren gisteren een zon hebben gestuurd van nou ga even lekker die kant langs de maan en langs uh, ja, die blauwe planeet. Ja. Want wij zijn niet alleen. Maar Jasper. De vraag is. Ja. Zijn we alleen? Ja maar dit is toch geen vraag Jasper. Nou ik vind nou, ik, ik, ik, ik, want dat zijn we dus niet, dat wil ik uitzeggen. Maar ja, en dat bedoel ik dus, dus is het geen vraag. Nee, maar, maar er zijn, volgens mij is 99% van Nederland die sceptisch over ufo's. Ja. Want iedereen zegt, ah, dat dan nog aan de schop. Ah, kom op. Ja. Maar Jasper. Ja. Wij, jij en ik, hè? we go way Jasper. back. Ja, ja, precies. Dan, de, de, dus, dus jij weet zelf ook, dit programma is de, helemaal opgebouwd rondom het systeem... dat er he heel veel mensen thuis bij de radio zitten die verstand hebben van bepaalde zaken. En dat er andere mensen zijn die een vraag hebben over een bepaalde zaak. En ik breng dus eigenlijk mensen met een vraag met de deskundige in contact. Dat is ja. het systeem. Ik ben een deskundige, ja. ja je, dus je doet het verkeerd om. Wat? Je moet gewoon thuis moet je gaan zitten wachten totdat er iemand een vraag stelt over ufo's. En dan moet je bellen ja, met het antwoord. Je, ja, moet, niet, dat je dat moet niet een vraag gaan zitten stellen waar je zelf het antwoord op al, al gaat zitten geven... en dan een vraag eraan vast gaan zitten breien. Dat is nee, het systeem ik, niet. Nee, maar dan ga ik, dan ga ik een stapje verder. En zeg ik, en heeft iemand in Polder een ufo gezien? Is er, heeft iemand wel eens in Nederland... Oh in jee, Jasper. Nou, let op, hè. Ik krijg een zeker tien, hè, die, die nu gaan bellen. Let op. Goed. Nee, dat noemen we dat. dat uh, ik vind het Echt? eigenlijk wel leuk. Mensen die wel eens een ufo gezien nee, hebben. Nee, maar ik bedoel, maak je niet druk over uh, buitenartse wezens en Maya kalenders. Dat, dat is eigenlijk mijn boodschap. Oké. Okay. Uh, ja. Nou ja, dan, ne dan nemen we die lief, gewoon mee. Lief. Ja. Liefde. lief. Het is niet kwaadaardig bedoeld. Nee, dat weet ik toch, Jasper. Nee, anders had ik toch al lang al opgehangen... Ja, maar ik ga toch ook geen enge, enge, enge efforts gebruiken of iets. Hè? Nee, ik blijf netjes. Ja, je blijft heel netjes. Ja, heel netjes. Ken je het programma Echte Janne? Oh, je bedoelt BNN? Ja, maar, maar, maar, maar, maar, maar dan krijg ik maar drie seconden de tijd. En dan oh, vierkant, dat is het. Ik want... geef je veel te veel tijd. Dat is het, Jasper. Goed, nou, als mensen wel eens een UFO hebben gezien, dan ja, moeten ze even bellen. Maar ik de UFO. De ufo bestaat bij deze gewoon niet meer, want de ufo is van nu af aan de Ivo. Ja, die, die, die wordt gewoon uitgezonden van een andere planeten. Het is dus, dus geen unidentified als... flying object, het is een nee. identified flying object. Ja. Want jij weet Ivo. wat het is. Ja. De ja. Ivo. Heeft iemand wel eens een Ivo gezien? Correct. Het lijkt me heel leuk als iemand belt. Kijk, nou ik kan nu al niet wachten. Dankjewel, je wel, Jasper. Ik oortjes. Ja, daar was ik al bang voor. Hey, Gelukkig nieuwjaar, hè? Uh, hele, uh, te, volledig hetzelfde, dankjewel. Hey, lieverds, doei doei. Doeg. Bye. Dag. Uh, Willem. Dag, Astrid, met Willem. Hallo, Willem. Uh, over die echte Jan, hè? Ja. Oh. Eigenlijk zouden we wel van kunnen leren. Ze hebben namelijk een rubriek wat een geleuter. Ja. En dan kijk je ook mannen met, met UFO's en, en die vaste inbellers, Timo's en zo, die kun je allemaal afwimpelen met een. Ja, wat een geleuter, zeg je dan, en na drie seconden is het afgelopen. Ja, maar dus misschien is dat mijn handicap, maar ik vind het niet zo snel geleuter. Ja, maar het duurt soms wel lang, joh. Ja, dat weet ik toch, maar uh, zullen we het kort houden, Willem? Sorry. <laughs> ja. Uh, <laughs> ik heb een hele serieuze vraag. Ja. Uh, waarom wordt een overledene eerst gewassen voor die in de kist gaat? oh Ik heb het laatst eens gezien op een uh, documentaire van een uitvaartcentrum. En, en dan worden die mensen eerst gewassen en dan denk ik, ja, waarom eigenlijk? Maar is dat niet gewoon omdat je, als je gewassen bent... dan zie je er toch op je best uit? Nou, nee, ze worden helemaal gewassen. Het hele lichaam wordt gewassen. Nee, dat, nee, dat heeft er niet mee te maken. Ja. Ik vind het wel een prettig idee. Ja, oké, okay, maar ik vraag me af, wat is de noodzak daarvan? Ja, dat is er misschien helemaal niet, hè? Hmm. Is het een beetje een vraag of zeg ik, nou, wat nee, is een geleuter... Nou, nee, maar ik zou, ik, dat bedoel ik dus. Er zijn nu ongetwijfeld mensen die dat... Nee, maar serieus, Willem. Nou, echt even serieus. Ja? Dit is toch gewoon een dit, is een, ik vind dit een... dit vind ik een mooie vraag. Oké. Okay. Maar er zijn ongetwijfeld mensen die dit nu weer gaan afdoen... als al wat een geleuter. En zo kan ik mijn hele programma dan wel... in plaats van de wat een geleuter noemen, toch? Maar dat zou geen recht doen aan het feit dat jij echt oprecht dit wel zou willen weten. En ik nu ook. En waarschijnlijk ook een hoop mensen thuis. Ja. Ja, ik, ja er is dat in. Ik snap het. Maar soms denk ik wel eens bij mezelf van... Ja, nee, maar dat... Weet jij ja, maar ook ja, maar dat... zo goed als ik. een hoor je verhalen aan en dan denk je van... Jemig, Mina, dit, is, dit, is, dit slaat helemaal nergens op. Nee, maar dat is het mooie. Want iemand wil het kwijt en dus slaat het ergens op. Dat is het mooie. Dat er dus niemand... Ja, ik dan nog een beetje, want ik ga je zo ophangen. Maar dat, ja, dat, <laughs> nee, maar dat er dus niemand, zeg maar... De, de, niemand beslist van... Nou, ja, jouw verhaal is belangrijker dat dan, dan dat van iemand anders. Het is gewoon nu, donderdagnacht, tien minuten voor drie. Ja. Als mensen nu wakker zijn en heel graag even ergens over willen... Kijk, probeer het nog een beetje binnen de perken van de vragen en de antwoorden te houden... Ja. Maar als ja. dat is wat iemand graag even wil, dan kan het dus. Dat ja. is het mooie. Ik vind het zelf prachtig. Ja, om... Ik ben de enige, geloof Herinning. ik. Maar... Ik luister heel, heel vaak op het programma, maar ik herinner me ook eens een keer... een man en toen moest je ontzettend lachen, dat hoorde ik. Je mag ja. in een deuk, volgens mij. Goh. Die vroeg over, ja, we hebben bruine mensen, witte mensen, maar waarom hebben we geen gevlekte mensen? Oh ja. <laughs> ik die vraag nog een beetje herinneren, Het is al lang geleden. Ja. Of... Ja, dat is een mooie vraag hoor ik toch? Al snikken, dan hoor ik jou al snikken onder de tafel. <laughs> dan denk ik denk bij mezelf van ja, moet je dit nou serieus nemen. Nee, maar dat nou ja, ik vind dit is een prachtig voorbeeld. Het is toch een prachtige vraag? Ja, geweldig. Maar ja, het is natuurlijk van de zotte. Ja, maar Omdat... dat is, het hoeft toch niet. Het, het, het hoeft toch niet allemaal binnen van de, go, uh, zouden we het wel op de middelbare school zullen doseren? Nee, alles waar iemand mee rondloopt. En denkt van, goh, waarom is dat eigenlijk zo? Dat mag aan de orde komen. Dat nou, vind ja, ik mooi. Ook. Ik ben er zelf heel trots op. Nou, gefeliciteerd. Nee. <lacht> Gelukkig, ik ik dank ben heel trots op je. <lacht> Dankjewel Willem. Je en ik geweldig. ben ook echt benieuwd nu waarom een overledene gewassen wordt voordat hij in... Nee, Christi... maar je begrijpt het. Ik vind het zo raar. Ik heb dat toen eens gezien en toen werd hij dus gewoon... met die rits, ja, die werd dan dichtgemaakt. Die rubberen, ja, zo'n... Ik verkoor, waarom gaan ze mannen nou dan eerst wassen? en dan? Ja. Nee, begrijp ik. En, en, ja. en dan de kist in, ik snap er dan helemaal ja. niet van. 0800-1121. Ik ga mijn best doen, Willem. Je bent een kanje. Ja, dat Goeiedag. Dag, bedankt, doei. Doeg. Goed, nou dat betekent dat ik uh, inmiddels een hele lijst heb zo in het eerste uur van, uh, van Nachtzuster. Waarom wordt een overledene dus gewassen voordat hij of zij de kist ingaat? Is de vraag die Willem zojuist stelt. Jasper wil graag uh, uh, melding horen van mensen die wel eens een UVO of een IVO gezien hebben. Um, Carla, die. Oh ja, nee, die, be, ja, oh ja, die wil graag weten hoe de maanden Juli en Augustus uh, heten. voordat ze Juli en Augustus genoemd werden door de betreffende keizers die de maanden naar zichzelf vernoemden natuurlijk. Uh, Paul vraagt zich af of een uh, motoragent op de motor wordt gezet omdat hij niet met een collega uh, samen in een auto functioneert. Dat had hij een keer gehoord en of dat waar is wil hij graag weten. Anne wil weten waarom we met oud en nieuw vuurwerk afsteken. Henk wil weten waar uh, uh, Pound of Pownieuws uh, vandaan komt. Um, Trudy is dus op zoek naar een systeem waarbij haar man met Alzheimer op een groot touchscreen uh, zijn geheugen kan trainen. En het liefst wil ze dat systeem dan ook nog huren, dus als iemand daar advies voor heeft, heel graag. En Henk die belde over de hectometerpaaltjes, want hij zegt... er is ergens op de A12 bij de afslag Veenendaal 10 kilometer kwijt. En hij wil heel graag weten waar die 10 kilometer gebleven is. Want ergens tussen Arnhem en Utrecht gaat uh, het hectometerpaaltje 91,1... over in het hectometerpaaltje 101,2. Of 101,1, dat kan ook nog. Dus dat betekent dat er ergens 10 kilometer nog uh, <gacht> gezocht moet worden. Mocht je het weten, nul achthonderd één twee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 David Bowie, Space Oddity. is ook wel genoeg zo. Ja, gaat nog even zo door. Maar laten we doorgaan met het programma via 0800-1121. Meneer Dijkman. Ja, ik ben er. Goedemorgen. Kijk, dat is het goede nieuws. Ja. Nou, zeg het maar. Ik heb, als ik goed heb, een oplossing voor Trudy. Oh. Met, met die zieke meneer. Ja. Die, die graag op de tv wat spelletjes wil doen of foto's bekijken of dergelijke. Dat had ik begrepen. Ja, ongeveer, maar vertel. Ik heb zelf een apparaatje en dat kost bijna niks. Oh. En dat heet r RTV. Ja. Dat is, dat is een soort USB, dat stop je in de, in, in de computer of in, in je laptop. Ja. En een dergelijk apparaatje doe je ook aan de tv. Ja. En dan kun je gewoon alles op de tv zien en ontvangen wat je op de computer doet. Kijk, en dat heet via Vianect Via met een C. Ja. Via -TV. -TV. Ja, dus, dus, dus als je dus een, een computerprogrammaatje uh, dat je op het de, op de, op de, op de, op de internet kan spelen, ja. kun je die dus gewoon op de televisie spelen en dan met een draadloze toetsenbord. Kijk, dan kun je het niet aantoetsen op de, dus de tv, maar de je komt een heel de hand. Ja, ja daar kun je alles doen. En als er een speciale programma's zijn, die, die, die moet je dan gewoon misschien downloaden. Nou, heel erg bedankt, meneer Dijkman. Echt uh, ontzettend bedankt voor de tip. 0800-1121.